1 uur. Dit is Radio 1 met Willemijn Veenhoven en Felix Meurders. Goedemiddag, super snel. Recht is wel snel, maar niet echt super. Nederland gaat medailles halen in Sochi bij het alpine skiën. Hoor je zo van Anna Jochemsen, nu het NOS met Kees Groot. Alle jongeren die eerder deze week opgepakt werden in Veen... zitten nog vast, ze worden nog verhoord. De politie arresteerde maandagavond 100 jongeren... die zich tegen de politie hadden gekeerd bij een autobrand. Volgens de politie is het een enorme klus om ze allemaal te verhoren. Wanneer de eerste worden vrijgelaten is nog niet duidelijk... maar volgens de burgemeester van de Brabantse gemeente... zal dat waarschijnlijk vandaag zijn. Het is zo dat het onderzoek volop bezig is. Ik heb wel begrepen dat men alles in het werk stelt om te beweren... de mensen die vandaag gehoord zijn en die werden geen blaam weg... om die zo spoedig mogelijk ook vrij te laten. Dus voor een deel zal het vandaag ook plaatsvinden. Volgens de burgemeester is de rest van de jaarwisseling in Veen rustig verlopen. Er waren alleen een paar incidenten. Wel brandde er gisteravond nog een auto uit. Op verschillende plaatsen is tijdens de nieuwjaarsdag de ME ingezet... om lokale politieagenten en brandweerlieden te beschermen tegen raddraaiers. In Gouda werd de brandweer bekogeld met vuurwerk en flessen... tijdens het blussen van een brand. Dat gebeurde ook in Schiedam. Daar werd één arrestatie verricht. In Waardenburg in Gelderland moest de mobiele eenheid volgens de politie optreden... tegen een groep van 80 mensen... omdat die zich keerde tegen de aanwezige agenten. En Dat uitte zich in de vorm van het gooien van flessen en vuurwerk... Daarom hebben de agenten, de plaatselijke agenten, ondersteuning gekregen van de mobiele eenheid. Die de grote groep mensen de straat heeft uitgedreven. En vijf personen zijn daarbij aangehouden voor brandstichting en openlijke geweldspleging. De man van 51 die gisteren in Medemblik in Noord-Holland om het leven kwam door vuurwerk had dat zelf afgestoken. Dat heeft een woordvoerder van de politie gemeld. De man raakte ernstig gewond aan zijn hoofd en overleed op straat. Om wat voor soort vuurwerk het ging is niet duidelijk. De laatste keer dat er iemand tijdens de jaarwisseling overleed door vuurwerk was in 2011. Tijdens de jaarwisseling hebben oogartsen, net als vorig jaar, hun handen vol gehad aan mensen die door vuurwerk oogletsel hebben opgelopen. Volgens het oogziekenhuis in Rotterdam was in een aantal gevallen iemand zicht niet meer te redden. We hebben hier in het uh, oogziekenhuis hebben in totaal 15 uh, uh, patiënten met oogletsel binnengekregen. Landelijk uh, zitten tellen nu al op uh, 46 uh, ogen. Daarvan uh, zijn uh, acht ogen blind geworden. Eén oog is inmiddels al verwijderd. 16 ogen hebben blijvend letsel en 22 ogen zullen er waarschijnlijk vanaf komen zonder blijvend letsel. De oogartsen vinden dat vuurwerk niet door particulieren afgestoken zou moeten worden, maar het kabinet voelt niets voor zo'n verbod. Uit de voorlopige cijfers blijkt verder dat er meer vuurwerkbrillen zijn verkocht. In Nijmegen woedt een grote brand in een oud-schoolgebouw... waar nu studentenwoningen in zijn gevestigd. De brandweer is met groot materieel ter plekke. De bewoners van het pand zijn opgevangen in een naburige gymzaal. De brand is ontstaan aan de zijkant van het pand... en later sloegen de vlammen uit het dak. De oorzaak van de brand in Nijmegen is nog onbekend. De Pakistanse politie heeft bij de woning van oud-president Musharraf een bom onschadelijk gemaakt. Dat gebeurde enkele uren voordat Musharraf naar de rechtbank zou rijden waar hij terechtstaat voor hoogverraad. Begin deze week werden op dezelfde weg vier kleine bommen gevonden. Na die vondst werd besloten het proces uit te stellen. Na de nieuwe poging om een aanslag te plegen is Musharraf niet naar de rechtbank gekomen. Musharraf heeft volgens het Openbaar Ministerie hoogverraad gepleegd door in 2007 de noodtoestand uit te roepen en de grondwet op te schorten. En dan nog het weer, droog en geregeld zon. Het is 7 tot 9 graden. Vanuit het zuidwesten gaat het later vandaag regenen en, in, en aan zee hard waaien. Morgenmiddag schijnt de zon af en toe en de rest van de week blijft het wisselvallig en wordt het zo'n 10 graden. Radio 1. Faiza Oelazen van Greenpeace zit hier nog steeds aan tafel. Heel eventjes nog. Wil je nog iets kwijt, Faiza? Ja, toen wij in Truk met de 29 anderen vast hadden, hebben wij ontzettend veel brieven gekregen en woorden van uh, verhalen van wat mensen over de hele wereld deden voor ons. En uh, velen daarvan in Nederland, en die wil ik allemaal bedanken. Bij deze. Goed dat je er was. Dank. ga je goed. We gaan door met nieuwe oliebollen, appelvlappen en andere gasten. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoff. Wat zie ik over deze prachtige dis heen. Advocaat Jan Vlug, bekend van grote zaken zoals die van Ernst Lauwens. Maar in het dagelijks leven ook piketadvocaat Supersnelrecht. Hoeveel van die Supersnelrechtzaken het gevolg zijn van de oude nieuwe, Dat horen we pas aan het eind van de middag. Rekent u op veel, meneer Vlug? Nou ja, de, de spierballentaal van de nationale politie horend uh, ben ik benieuwd. Dus ja, dat is ja, wel een beetje. Uh... Ja, wie, wie, wie A zegt moet ook B zeggen. Als je, als ja. je van tevoren uh, roept, uh, zelfs. Uh, Prikkelende taal uit uh, naar de rechtelijke macht... Uh, ja, dan ben je toch iets aan je stand verplicht. Ik ja. ben benieuwd. En Anna Jochemsen op vier onderdelen alpine skiën, deelneemster aan de Paralympische Spelen in Sochi. Uh, heb jij vannacht iets gedaan waarvoor je voor de snelrechter moest verschijnen? Nee, nee zeker niet. Het was heel braaf. Heel braaf. Ja, ja moet ja. wel, hè? Ja, nou ja, inderdaad. Kan. Dat is wel verstandig. Ja, nee, in je voorbereiding bedoel ik. Maar kan je dan ja. wel nog een glaas champagne drinken? Of? Inderdaad, dat, dat uh, is er wel van gekomen. En een Irish coffee, maar en, uh, vroeg naar bed... Uh, zo uh, kan ik aan mijn acht uur slaap komen. Goed, we praten zo U de... komt tijdens die piquetdiensten regelmatig in aanraking met dat supersnelrecht. U bent geen fan, hè? Waarom niet? Nee, dat klopt. Uh, sinds enige tijd heeft het de Openbaar Ministerie, zij noemen dat ZSM. En, en dat staat dan voor zo snel mogelijk, zo soepel mogelijk. De bakking? Uh, precies, en wij advocaten noemen het over het algemeen zo stiekem mogelijk. Uh, omdat ze, ja, wij zien in de praktijk heel veel zaken... die achter onze rug om uh, een beetje bekonkeld worden... En met andere woorden, betaalt u nou maar 300 euro... dan mag u naar huis en niemand vertelt je erbij... dat je, dat je dan wel een strafblad krijgt. Ja, Rollof van de Redactie die heeft uitgezocht... wat de meest voorkomende delicten zijn... die in aanmerking komen dus voor het supersnelrecht. Ja, en dan gaat het om de delicten rond Oud en Nieuw. Want het supersnelrecht loopt het hele jaar door. Maar rond Oud en Nieuw staat op drie... het geweld tegen ambtenaren in functie. Dus de ambulancebroeders, de politie en de brandweermensen. Op twee, het aanrichten van vernielingen... de ouderwetse baldadigheid. En op één... Het zal je niet verbazen, illegaal vuurwerk bezitten en afsteken. En verdachten konden dan rekenen op een geldboete en een strafblad. Altijd een strafblad, meneer Vlug? Uh, als het de zaken van misdrijf is, heb je vrijwel altijd een strafblad. En dat is kijk, vroeger werd er nooit uh, gevraagd om een bewijs van goed gedrag. Zoals dat toen uh, uh, heette. Maar tegenwoordig worden bijvoorbeeld bij jongeren die op stage moeten. Wordt er vrijwel altijd om een verklaring omtrent het gedrag gevraagd. En als je die dus niet krijgt, omdat je een of ander lullig vuurwerkongelukje uh, hebt, uh, hebt gehad. Ja, dan kun je dus niet op stage en dan kun je stoppen met je, met je opleiding. Ja. Maar hoe werkt het nou precies, dat supersnelrecht? Nou kijk, u moet twee dingen onderscheiden. In de eerste plaats heb je zeg maar, dat nieuwe ZSM gebeuren... wat door het jaar heen eh, eh, zo snel mogelijk beoogd om mensen een straf te bezorgen. Een straf die veelal door de officier van justitie wordt opgelegd... en niet door de rechter. En daarnaast heb je het supersnelrecht... wat ze rond bepaalde evenementen organiseren, bijvoorbeeld nu met Oud en Nieuw... Waarbij het de bedoeling is om mensen echt binnen 1, 2, 3 dagen ja. voor de strafrechter te brengen. Of en bijvoorbeeld ieder jaar, kon niet in de dag. Hè, dat precies, soort... maar wat ieder jaar gewoon weer uh, ja, mislukt of uh, een beetje lullig afloopt. Omdat die rechters zeggen van ja, maar goed, we willen bij, deze, bij deze zaak willen we toch een reclasseringsrapport. En dat heeft meer tijd nodig. En die jongen, ja, die heeft wel een beetje problemen. Ze moet toch een beetje psychiater naar kijken. En dan mm. zie je dat het, al die spierballen taal dat er gewoon weinig van overblijft. Maar dat supersnelrecht, dat is dus nu een jaar geleden ingevoerd. Daar hebben we het even over: het supersnelrecht. Stel, uh, Felix is baldadig geweest. Die heeft de boel in de fik gestoken ja. en er is schade en die wordt. Uh, uh, hoe, hoe gaat het dan in zijn werk? Wat nou, hoe gaat het, dan? het in zijn werk? Hij wordt opgepakt. Hij zit op het politiebureau. Hij wordt verhoord. Er wordt er net uh, een verbaaltje van, uh, van gemaakt. Dan gaan die stukken, of tenminste, dat gaat waarschijnlijk digitaal. Gaat dat naar de afdeling ZSM dan kijkt daar een pakketsecretaris of een officier van justitie naar... en die zegt dan van nou, meneer Meurders die heeft geen strafblad verbazend genoeg. Uh, dus wat gaan we doen? We geven hem een, een strafbeschikking. Kunnen ze zelf uitvaardigen. Als meneer Meurders daar niet mee eens is, dan kan hij binnen 14 dagen in uh, verzet. En wat is dan een strafbeschikking? Een strafbeschikking is, zeg maar, ik heb hierover. Nou, de officier van justitie heeft vastgesteld dat u zich heeft schuldig gemaakt aan. En als je dan betaalt, nou ja, dan ben je weg. En dan hoef je dus niet bij de rechter te komen. En dat heb lijkt, je ook geen strafblad? Dan heb je wel een strafblad. Oh. Als het de zaak van misdrijf is, heb je wel een strafblad. En dan uh, zijn nu dagen op de radio misschien wel geteld. Want er wordt tegenwoordig steeds vaker gevraagd om zo'n verklaring. Van jaren niet gebeurd. Nee, die, zijn niet, nou zo, die gevraagd. zijn niet zo moeilijk Maar Het nadeel, het nadeel ja. is, het punt, ik had toevallig vorige week was ik bij het kantongerecht in Deventer, moest ik lang wachten. En wat doe je dan als, als advocaat? Dan ga je op de tribune zitten. Uh, en toen kwamen er negen zaken achter elkaar voorbij, waarin strafbeschikkingen waren opgelegd door de Officier van Justitie. Al die mensen waren het er niet mee eens. En die waren dus in verzet gekomen. En in zeven van de negen zaken uh, uh, werd er vrijgesproken. Of werd er een. een, een, een nee, in 100% van de zaken werd er vrijgesproken of een lagere straf opgelegd. En in 7 van de 9 zaken eiste de officier van justitie op de zitting ofwel vrijspraak of een veel lagere straf dan in de strafbeschikking Het stond. Openbaar Ministerie Het openbaar zelf. Het Openbaar Ministerie zelf die zegt van ja, God, we hebben u wel. We hebben u wel die boete gegeven, die had u, ja, die had u kunnen betalen, maar ja, weet je wat, doe maar de helft. Of ja, ik heb toch gezien dat hij met die aanhangers niet helemaal goed, toch maar vrijspraak. En dat is het grote bezwaar wat wij advocaten er tegen hebben. Een officier van justitie kan gewoon niet naar een dossier kijken alsof die advocaat of rechter is. Een officier van justitie kijkt altijd met de ogen van een officier van justitie. Dus er komt eigenlijk ja. nooit de rechter aan te pas, behalve als je zelf. In heel maakt. veel van die zaken komt er nooit de rechter aan te pas. En daarom zeggen wij allemaal, de Nationale Radio, ik roep iedereen van harte op, ga nooit akkoord met een. Want u krijgt bij de rechter altijd minder. Dus altijd. die jongens in het Brabantse Veen... die daar, eh, zoals dat doen gebruikelijk in Veen... elk jaar weer oude auto's in brand steken... en die nu op de vuist zijn gegaan met de brandweer... en met de politie, die adviseert u om... nergens negen... meer akkoord te gaan. Nee? nee, en zeker in die zaak is het onbegrijpelijk... dat ze hebben dat hele café opgebost. Ja. Ze hebben iedereen. Maar dat, maar dat, dat is wederrechtelijke rechtelijke vrijsberoving in een aantal gevallen. Want het kan niet zo zijn. Het kan niet zo zijn dat die, zich allemaal, dat die allemaal een substantieel aandeel hebben gehad in het geweld. Maar het, het probleem niet. is dus, zegt u, de officier die vervolgt en die, die spreekt terecht. Dat is wel ja. een rare combinatie. Nou ja, dat is de wet. En... Ik bedoel, daar kunnen wij niks aan. Daar kunnen we helaas niks aan veranderen. Net als dat het straks gaat regenen, kan ik ook niet veel helpen. Nee. Maar ja. Uh, die officier legt die, legt die strafbeschikkingen op. Maar er wordt gewoon niet goed naar gekeken. En in heel veel van die zaken ik in, in maar vrijwel waar, maar alle waarom zaken waarom wordt er niet goed naar gekeken? Omdat. Wat ik zei, een officier van justitie kan die gewoon kan niet dat, kijken... Nee, wat markeert nee, okay. er aan dit onderzoek. Dat ziet een officier helemaal niet. Nee. De, terwijl wij, een advocaat, je doet dat dossier open... en je ruikt meteen dat er een heel luchtje aan zit. En dat, een, soms een, schreeuwt zo'n dossier echt... kijk op pagina 113, En Dat is een ander probleem, zegt nee. u. Want u heeft nu over een advocaat... maar heel vaak is er dus geen advocaat bij. Nou, kijk, als iemand aangehouden wordt... dan kan hij tegenwoordig zeggen, op grond van het saldusarrest... ik wil een advocaat spreken voor zijn verhoor. Nou, prima, dan ga je daar naartoe... Dan vertel je iemand in algemene zin van wat zijn rechten en verplichtingen zijn. Maar heel veel kun je niet doen, want de inhoud. er wordt niet eens een dossier aangelegd in ZSM-zaken. Uh, dan ga je weer weg en vervolgens hoor je nooit meer wat. Terwijl, dat hebben we ook tegen, tegen de landelijke top van het ZSM-project gezegd. Het, je kunt dit gewoon niet maken als je weet dat er een advocaat optreedt voor een cliënt... om achter zijn rug om die zaak af te doen. Dat kun je niet maken. Je moet mij gewoon even bellen en zeggen van... hé, hey, kom eens kijken. Maar waarom doen ze dat, denkt u? omdat dat geld kost. Omdat ze zeggen want ze zeggen ja, dat willen we wel, maar ja, we doen 700 zaken per, per dag. Dan moeten we daar 10 minuten gaan bellen. Dat is 7000 dat is 10 uur maal zoveel dagen, dat kost me 50 FTEs, hebben we niet. Is dit alleen maar intimiderend optreden dan van het Openbaar Ministerie om die nou, jongeren een beetje rustig te houden met nee, auto's Een Beetje kijk je kunt, kijk nou eens naar, naar alle berichtgevingen... de afgelopen tien jaarwisselingen. Het nieuws is gewoon altijd hetzelfde. Je kunt gewoon, die pro, ik vind het een leuk programma hoor... maar je kunt ook het programma van vorig jaar opzetten. Want het is altijd dezelfde grijze plaat. En iedere keer is er weer een korpschef die zegt... oh, maar die rechters die straffen zo laag. Rechters straffen niet meer laag in Nederland. Echt niet. Nee. Maar goed, het Openbaar Ministerie neemt deze maatregelen... om te voorkomen dat er ongeregeldheden plaatsvinden met mensen. Ja, maar daar is iedereen het natuurlijk van harte mee eens... Daar is iedereen van harte mee eens. Dus Niemand wil ongeregeld. Maar het, kijk, als je, je moet wel, ook, ook bij die ongeregeldheden... waar iedereen zich kapot aan ergert... dan moet je er wel voor zorgen dat er geen... je mag geen collateral damage hebben. Je mag niet hebben een jongetje van 16... die er toevallig bestaat te koeken loeren bij zo'n zo autobrand... dat die ook gewoon drie dagen het hok in gaat. Wat nu dat dus gebeurt, hè? Wat veen. nu gebeurt, Dan kun je gewoon nee, Want in zijn maken. ze allemaal de, de, de jongeren die het café zijn ingevlucht... die zijn allemaal opgepakt, die maar hebben maar, allemaal kijk, een nachtje doorgebracht... in het huis van bewaring. Ja, maar ik... ik ik beambieer toch al geen, geen baan bij het openbaar ministerie... dus ik kan het rustig zeggen... het openbaar ministerie is maar twee dingen geïnteresseerd. Dat is goede pers en statistiek. We hebben weer meer zaken opgelost. Nederland is weer veiliger geworden. Dus we doen het zo goed en we doen het zo fijn. En we staan er fraai op in de media. Dat is het enige wat ze interesseert. Recht en onrecht... Daar zijn ze niet zo mee bezig, hoor. U, u zei net, uh, van, voor alle mensen die nu luisteren... nooit mee akkoord gaan hè, met zo'n uh, straf, strafbeschikking. strafbeschikking. Nee. Um, stel dat het afkomt... Uh, Anna zit hier heel braaf te zijn... Ja, maar ja. ze doet toch iets uh, wat niet door de Belgen kan. Wat, wat? Misschien is dat wel gebeurd. Hè? Dat maar zij weet niet hoe snel ze die paar honderd pik moet betalen... om maar weg te komen uit dat betonnen hok. Zo dat is, is dat ja. punt. natuurlijk, ja. Iedereen die maar voor één keer... Kijk, die, die door en door de criminele draaideurboef. Van mij, die weet mij wel te vinden hoor, die gaat wel in verzet. Het is juist, zeg maar, degene die het café uitstapt... en in een opstootje terecht gaat, iemand een duw geeft... die valt op de grond en jij wordt opgepakt. Dat kan ons allemaal morgen overkomen. En dan wordt er gezegd van, nou, je hebt geen straflat, prima... hier heb je een strafbeschikking, 500 piek en dan mag je weg. Nou, als je dat doet, je tekent je eigen ons. Je kunt nooit meer in de zorg werken, je kunt nooit meer in het onderwijs werken... je moet je, je, je opleiding afbreken. Ik weet niet, ja. of je zult misschien nog net naar Sochi mogen. <tog te zetten> <tog te zetten> ja. en als jij dit zo hoort, uh, supersnel recht... Uh, de, de, de, dan stel je voor, je, he, je hebt iets gedaan. Ja. Uh, zou jij uh, nou niet bij machten zijn, want volgens mij ben je een intelligente dame... maar ik, ik kan me zo voorstellen, dan word je iets gevraagd... en dan, dan nee, zou jij denken, nou, ik betaal die boete wel hoor, dan ben ik er maar vanaf. Of zou je ja, denken, nou, nee, wacht dat... even, ik moet hier meer informatie inwinnen. Misschien een advocaat in de arm nemen. Nou ja, dat, dat, het klinkt inderdaad heel logisch gewoon die pieken te betalen en weg te wezen. Maar een strafblad, dat uh, weet ik wel dat niemand wil. En uh, op het moment dat ik daarvan uh, zou horen, dat je dat dan wel krijgt. Want eigenlijk beken je op het moment dat je gewoon betaalt. Maar dat stellen ze er dus niet uh, bij. Dat niet. Dat ja. vertellen ze er dus niet bij. En op het moment dat je betaalt, is die strafbeschikking definitief. En kun je ook niet meer in verzet. Dan kun je nog naar een advocaat, maar die steekt de handen en lukt. En zegt, ja, sorry, ik kan niet meer. Ze vertellen dat ja. je er niet bij. Nee, meestal niet, nee. nee? Ze vertellen niet, als u, als u nu betaalt, krijg je strafblad. Dat doet niemand het meer. Dat zou er ja. eigenlijk moeten. Nee, maar daarom... Ja, tuurlijk, maar daarom zeggen er wij... Er grote letters boven die strafbeschikking. Maar daarom staan. zeggen wij advocaat, het staat voor zo stiekem mogelijk. Uh, Anna, wees maar, wees maar voorzichtig in je leven. Doe ja, aan. in elk geval weet ik niet akkoord gaan met de strafbeschikking. Dat weet ik nou. Ja? Dat skiën, dat is nou ook niet echt heel, heel ongevaarlijk, volgens mij. Oh nee, maar daar heb je niet Oei. meteen een strafblad mee, natuurlijk. Nee. De jongeren die maandagavond werden aangehouden na ongeregeldheden in Veen... die zitten nog steeds vast. Alle honderd worden vandaag verhoord. De groep werd maandag aangehouden toen ze zich tegen de politie keerden bij een autobrand. Erik Thomas is advocaat en spreekt namens al deze jongeren. Dag, meneer Thomas. Ja, goedemiddag. Enig idee hoe lang die jongeren nog moeten blijven zitten? Nou, voor de goede orde ik spreek niet namens al mensen... maar ik heb wel redelijk overzicht... Um... Einde van de middag dan denk ik dat er wel een eerste scheiding zal worden gemaakt... van mensen die naar huis gaan en de, de mensen die meer uh, nader worden onderzocht. Um, dan weten we meer. Uh, ik heb begrepen dat extra politieagenten zijn ingezet om uh, de verhoren te bespoedigen. Uh, ja, dat is heel even. Al wat meer kunnen we op dit moment even niet doen. Nee. De, de, weet u hoe het met ze gaat? Want voor velen is het natuurlijk de eerste keer dat ze vastzitten. Die zullen wel onder de indruk zijn, neem ik aan. Ja, er zijn aardig wat onder indruk. Was, was, was. Bij sommigen was, was de sfeer best, best redelijk. Maar ja, er zijn ook natuurlijk heel wat tranen gevallen. En ik zou mij niet verbazen dat vandaag een beetje de realiteit uh, gaat inzinken. Dus ik denk dat we een aantal het redelijk zwaar zullen hebben. En, en ik, ik nam net een uh, kennis van een van die discussie net... met name over die strafbeschikking en dergelijke. Uh, ik weet dat uh, eigenlijk bijna iedereen daar ook op is gewezen. Van joh, laat je niet ringen loren om een beetje populistisch te zeggen... als je niks gedaan hebt, hou je poot even stijf En laat je niet uh, verleiden om uh, snel met iets akkoord te gaan... dat je maar naar huis gaat. Want dat is echt het slechtste wat je, wat je kan doen... En dan moet je gewoon even niet binnen. Dat doet dus, u. Uh, deugd uh, aan tafel. Nee, maar ja. ik, ken, uh, ik ken Erik als een uh, uitstekend advocaat... die daar al die mensen op zal hebben geweest. Dat doen wij ook. We zeggen tegen iedereen die vast komt te zitten... doe het niet, kom eerst bij ons. Hoe vaak heeft u zo gesproken? Uh, heel beperkt. We, we hebben gisteren denk ik, met zes, zeven advocaten in totaal... waarvan van een deel van mijn kantoor iedereen gesproken. Deels in groep. Het was echt vrij bijzonder. Ik heb dat niet eerder meegemaakt. Maar het moest gewoon vanwege de tijdsdruk. Er uh, zijn in totaal... Zijn op maar inderdaad 100 mensen bezocht. Uh, ja, die hebben eigenlijk de basisinformatie gegeven. Het is hard gedrukt wat ze wel en wat ze niet hoefden aangegeven. Ga niet zonder meer kort met aan het woord. Ja. Als je vindt dat je echt niks hebt gedaan en je hebt een goed verhaal... met name als je inderdaad echt alleen binnen bent geweest... vertel dat gewoon. Ja. En hou de erin. Is, is verder al bekend wanneer de eerste jongeren worden voorgeleid? Nou, als de voorgeleiding dus, plaatsvindt. En ik heb gebeurt, begrepen ja. dat dat er wel in zit voor uh, een aantal... Uh, ik heb net boven de vijf, uh, zes mannen gehoord, zo rond die koers, wat ze denken. Dan zou dat vrijdag zijn. Ja, waarom worden ze allemaal tegelijk nog steeds vastgehouden? Je zou toch zeggen, als er één iemand is verhoord, dan kan die op vrije voeten worden gesteld. Dat is natuurlijk een beetje gissen, maar ik kan me heel goed in. ze willen eerst een totaalbeeld krijgen en ze natuurlijk voorkomen dat als we eentje laten gaan, dat die gaat lopen kleppen met anderen of, of, of uh, dat ze de verkeerde laten gaan. Kijk, ze zijn natuurlijk een pad ingeslagen en dat zullen ze moeten doorzetten, uh, ook qua geloofwaardigheid toch gaan, gewoon de zaak goed uit te zoeken. En ik denk. Ik hoorde net over collateral damage en dergelijke. Ik denk dat ze dat even nu voor lief nemen. Uh, en zij menen dat dit de aangewezen weg is. Nou, daar valt over te discussiëren. Alleen dan zullen we op echt op een later moment. Als we alle de details weten moeten doen. En dan zullen we kijken. Nou, of het allemaal uh, reglementair is gegaan, om het zo maar te zeggen. Dit is wederrechtelijke vrijheidsbehoving... zei advocaat Vlucht zojuist. Ja, die gedachte komt wel op. Ik denk nogmaals dat dit echt. In een aantal gevallen. In een aantal gevallen... Ja. Dit, dit, dit, dit, dit is de opmaat naar dingen die we echt helemaal niet willen. Als je mij nou vraagt wat de politie moet doen... dan heb ik ook niet een klip- en klaar antwoord Maar je ziet, je ziet hier dus wel een heleboel mensen in de schijnwerpers ten negatieve... En uh, als de overheid kennende verwacht ik niet dat er heel veel nazorg zal zijn en excuses bij spreken. En ik denk dus dat een heleboel mensen, ik denk ook aan de familie van, van die uh, mensen die onschuldig vastzitten... dat die de krant voor het dan anders wel gaan lezen. Dus ik denk dat het heel stoer overkomt op de korte termijn maar dat ze een heleboel uh, burgers toch wel tegen zich in het ja. En ondertussen is dus de politie met extra mankracht, menskracht... bezig om al die arrestanten te verhoren. En u verwacht dat ze eind van de middag worden vrijgelaten. Mag ik u danken, Erik Thomas? Zeker. Advocaat. He loves Hold it, grab him from behind Oh baby, you're such a pretty thing I can't wait to introduce you to the other members of my gang You don't need no wax job, you're smooth enough for me If you need your oil change, I'll do it for you free I'll be your man if you let me drive your pickup truck in pocket where the sun don't shine. Every time he touches you, his hair stands up on end. His legs begin to quiver and his I'm uh you -huh. Felix is in een band met allemaal oude knakkers, zegt hij. Ja, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty en Bob nou, dat Dylan. oude knakkers, of niet? Ja, ja, nou, nee. In de kracht van hun leven, zou ik zeggen, Felix. The Traveling, Traveling Wilburys. Dirty World. De Nieuws -PV. De katholieke en protestantse harmonieën in Twello zijn afgelopen jaar gefuseerd. Verslaggever Robert-Jan Boy, wat vinden ze er eigenlijk van het nieuwjaarsconcert dat de Villa Philharmonica op dit moment in... Zijn ze nog bezig? Ja, ze zijn nog bezig. Geeft. Ja, ze nou, zitten hier uh, geboeid te kijken, Felix. Met een gezellig drankje aan taal, uh, uh, op de tafel, als het ware. Ik kijk bijvoorbeeld naar Peter... Slagwerker. opslagwerker. Hij keek even naar Daniel Barenboim, de dirigent. De dirigent, Hij zat te kijken van ja, wat doet hij eigenlijk? Hij doet niks en toch klinkt het. Ja, het is, uh, de muziek is af en hij zwaait het uh, allemaal mooi aan elkaar, dat wel. Is dat bij jullie ook al zo, met een nieuwe dirigent? Ja, dus er is veel af en hij zwaait het mooi aan elkaar, maar we moeten ook nog wel wat dingen leren. Ja, om een fusieklank te krijgen zeker. Ja, alles samen. Iedereen doet het op zijn eigen maniertje en hij breidt het mooi uh, tussen elkaar door aan elkaar. Ik was even bij de repetitie vlak voor kerst. Daar gaan we nu weer even naar luisteren. Als dat goed is, hoort de muziek al opkomen. En dan gaan ze even kijken welke haken aan ogen eigenlijk aan zo'n fusieklank zitten. Ah, ik hoor het al. Ja, dat is goed. Ik zie ineens dat uh, lonneke... Ja, dat met haar saxofoon uh, er vandoor gaat. Ja. Ze pakt in. Ja, dat klopt. Wat is er aan de hand? Ik ga nog spelen bij Paleis Het Lozo. Met een duilorkest. Is er wel koninklijke bezoek bij? Of, uh... Helaas niet. <laughs> zeg, ik kreeg net ingefluisterd dat jij uh, bestuurslid was bij Solideo Gloria. Ja, dat klopt. Maar daar ben je mee gestopt. Ja. Toen, Toen die fusie eraan kwam. Ja, ik kon uh, zo groot bestuur worden. Het zou veel gezelliger geworden. Veel meer uh, bezetting en zo. Ja. Dat is hartstikke leuk. Ja, en het bestuur is gewoon groter geworden. Maar ook een groter orkest. Dus ja, een groter orkest. Misschien dat je minder kunt onderscheiden ook. Ja, maar wel een mooiere klank. Ja? Een mooiere klank. Ja, het is voller geworden. Het is wel gezelliger en leuker geworden. Ja. De vorige vereniging, dat ja, was gewoon te klein. Hier klinkt het kaal, maar in de kerk straks klinkt het heel mooi. Twee... Klarinetist uh, ja. Posma die uh, poetst zijn klarinet. Ja. Tweede klarinet, eerste tweede klarinet. Tweede klarinet, tweede klarinet. Ik ben hem nou een droogmaker. Oh, ja, want... er behoorlijk was spuug in gekomen. Ja, ja, ja. Tijdens de repetitie. Het is een oud instrument, dus ja. uh, geen vochtwachter in het luidruit dus... Oh, is wel eens eerste klarinetist geweest? Nee, nee, nee nooit. Nee. Geen ambitie? Nee, ook niet. Nee, daar, ben, nee. daar ben ik te weinig voor aanwezig. Maar ja. wordt het moeilijker met een groter orkest om eerste klarinetist te kunnen worden in theorie? Ja, ja, ja, ja want dan zijn er meer gegaderen. Ja. Oh. Ik heb dus bij Sint-Cilia gezeten dat we daar met, ja. met vier of vijf clarinetisten zitten. Ja. Zijn er nu in één keer negen of tien? Het is ja. bijna twee keer zoveel. En, en dat... hoe is dat dan? Nou, ben je dan ja. blij mee of zit je van nou... Nou ja, het is wat makkelijker spelen, want, want dan neem je het van elkaar over. Maar ja. je kunt ook merken dat er uh, toch ook mensen zijn die denken van... hé, hey, nou hebben we tien kleine testen, ik kan wel een keer wegblijven. Oh. Ja. Dus als je met een klein groepje bent, kun je dat ja. niet zeggen. Dan zeg je van ja, maar als ik wegblijf dan moeten ze het zonder ons doen. Ja, zonder ja. mij doen. Ja, dat is dan toch veel leuker. Veel meer verantwoordelijkheid zou je kunnen zeggen. Dat klopt, dat klopt. Ja, dat klopt. Maar we zijn er ook nog niet. Ik bedoel, we moeten ook nog zien. Uh, uh, we zijn nu wel gefuseerd. Maar je hebt ook nog kans dat de mensen over een jaar zeggen: van, uh, We zijn nu wel gefuseerd. Maar ik vind, het is mijn vereniging niet meer. Ik vond een klein clubje gezelliger. Ja. En ik ga naar een ander orkest. Die kans zit er ook nog in. Het is natuurlijk wel een... Uh, Sint-Cecilia is een katholieke vereniging. En, ja. en uh, Soli is protestant. En scheelt het ook nog dan? Nou, dan zeggen ze toch twee geloven op één kussen. dat slaat de duivel tussen. Dat was het vroeger. Ja, en ik ja. denk dat de oude gade, uh, nou niet zo extreem is... maar ik denk wel dat dat uh, nog een, bes, een beetje mee kan schelen. Ik kom er even bij meneer Ooms. Mm. Toch een van de oudere leden. Ik heb er geen moeite mee. Ik zag het aankomen. En zoals nu, dat je dan eigenlijk in twee kerken moet spelen... Dat, maar dat nemen we op de koop toe en dat is ook zo zelf. De liedjes die zijn voor een groot deel hetzelfde. Concluderend, wat moeten wij concluderen? En dat het uh, een geslaagde fusie is, wat mij betreft. Oké, okay. directe met uw eigen fusie. <lacht> Dankjewel, Robert-Jan Boy vanuit Twello. Er ja, zijn nog wat fusies geweest hè, op dit gebied. Meneer Vlug. Er heeft ooit een, een protestant en een katholiek geitenstamboek bestaan. En was dat? En als je de, nou, de, In Nederland. Je had, ja, had een protestantse geit, een katholieke geit. En als je die met elkaar kruiste, dan had je een bastaard. Die mocht in geen van twee uh, standboeken. <laughs> dat is toch wel, toch wel vrij lang geleden. Nieuwjaarsdag is natuurlijk de dag van het Wiener Philharmonica in Wenen. Dat dan al die waltzen van Strauss onder andere speelt. En het is ook de dag van het vier-schansen toernooi. En dat speelt zich uh, voornamelijk af in garmisch Partenkirchen. Weet jij er iets van aan? Want jij doet Alpine-skiën. Dus je moet er iets van weten. Het heeft met sneeuw te maken. Ja, het is natuurlijk een witte sport. Uh, Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dit uh, niet uh, volg, echt. Eigenlijk, ik weet natuurlijk wel wat het skispringen inhoudt. En, uh, dit vier schansen toernooi is het toernooi volgens mij. Uh, en altijd rond Oud en Nieuw. Vier schansen gaan ze af, volgens mij. De echte, ja. Altijd dezelfde. Ja. Dat vermoed ik ook. En, uh, maar ik, ik twijfel, ik ken uh, Wendy Vuik, een Nederlandse uh, skispringster. Maar ik weet niet of zij meedoet. Gaan we zo vragen. En meneer Vlug, heeft u wat met het vier schansen gedoe? Nou, ik heb uh, wel jarenlang daarnaar gekeken. En ik weet nog dat heel lang is, was Matty Nikanen. Zo'n fin, die was uh, altijd het allerbeste. Uh, maar die, die bleek later ook altijd het allerdronkenste te zijn geweest. Uh, dus enorm vol te gooien met whisky en dan die schans af. Maar hij ging een natuurlijk. Om, misschien om van de angst af te komen. Dat ja. maar zo. We gaan even naar Garmisch-Partenkirchen. De NOS-collega A.J.O.T. Kloosterboer zit daar. Ja, goedemiddag. Het doet de Nederlandse. Uh, Schans springt er mee. Wendy Vuik. Wendy Vuik, nee, was het maar waar, want uh, vandaag zien we alleen maar mannen. Maar straks bij de Olympische Spelen gaan voor het eerst wel de vrouwen meedoen. En dat is een heugelijk feit. Uh, Wendy Vuik probeert zich daarvoor te kwalificeren, maar het wordt een zware opgave. Want dan uh, moet ze één keer bij de eerste acht springen op een uh, wereldbeker. En dat is haar tot, dit, tot dusver nog niet gelukt. Maar uh, wat je zegt, uh, dat, dat klopt inderdaad, over uh, Marti Nukonen. Um, die staat ook uh, slecht bekend vanwege zijn gedrag. Ja, drankmisbruik en mishandeling van vriendinnen. En hij is niet de enige Vin. Wat dat betreft hebben ze een slechte naam daar. Zijn er nog uh, favorieten te noemen, Eilth? Favorieten, ja. Vooraf waren er twee favorieten. Een Noor, uh, anders Bardal en een Pool... Uh, Camille Stoch, dat waren de topfavorieten. Maar wat je bij de vier schansen vaak ziet... is dat uh, degene die het in de World Cup heel goed doen... dat die dan bij de, schien, bij de vier schansen iets terugvallen. De winnaar van afgelopen zondag was Simon Amman. Hij won op de eerste schans de, in uh, Obersdorf. En uh, die heeft uh, al een aardige voorsprong op zijn uh, concurrenten. Ja, Anders Bardal doet dan uh, uh, heel goed mee... Maar ja, bijvoorbeeld een andere favoriet, Gregor Schlierentzauer. Die de laatste twee keer de vier schansen won. Is al behoorlijk wat uh, teruggevallen. En die zal vandaag in Carmi's Partekiertje flink moeten knokken. Ja, we hebben dus Carmi's Partekiertje op Nieuwjaarsdag. En dan uh, op 4 januari schansen nummer 3 in Innsbruck. En dan de zesde volgt de ontknoping in Bischofshoven. Schansen erin eigenlijk. Hè? Hoe is het weer? Dat is mijn laatste vraag. Ja, prachtig weer. En lekker zonnetje erbij. Niet veel sneeuw, dus de sneeuw die jullie straks gaan zien op tv. Dat is kunstsneeuw. Maar prachtige omstandigheden om te gaan springen. En nog een tip. Greco Schlierentzauer, exclusief interview in de pauze. Schlierentzauer, mooi Schlierenzauer. Dankjewel, de Kloosterboer. De Nieuwsbv. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Aan tafel nog altijd advocaat Jan Vlug. Met Alpineskiester Anna Jochemse praten we zo over de Paralympische Spelen. Want die zijn er ook dit jaar. In Sochi. En je hoort zo meteen van drie kenners van welke muziek, films en ontwikkelingen in de wetenschap ze ons op de hoogte gaan houden dit jaar. Nu het internationaal, Renate Evers. <tied> Paus Franciscus heeft in zijn eerste nieuwjaarstoespraak opgeroepen tot verdraagzaamheid. Accepteer dat iedereen anders is, zo zei hij tegen tienduizenden toehoorders op het Sint-Pietersplein in Rome. De mis van 1 januari startte altijd in het teken van wereldvrede. En de paus werd geregeld onderbroken door applaus. Alle jongeren die eerder deze week werden opgepakt in Veen zitten nog altijd vast. Ze worden nog verhoord. De politie arresteerde maandagavond honderd jongeren die zich tegen de politie hadden gekeerd bij een autobrand.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 En een paar duizend mensen hebben in Scheveningen meegedaan aan de traditionele nieuwjaarsduik. Om twaalf uur precies rende de meute de zee in. En in navolging van het evenement in Scheveningen worden in steeds meer plaatsen nieuwjaarsduiken gehouden. En tot zover het nieuws van dit moment. En er is verkeersinformatie. Erwin Hart. Ja, vanochtend was door een ongeluk de A1 Apeldoorn-Hengelo... in beide richtingen afgesloten tussen Deventer-Oost en Badmen. De A1 is inmiddels weer open. Maar in beide richtingen staat nog een file van drie kilometer. Roelof van de redactie is weer ja. aangeschoven. Nou, en die gaat jullie vertellen wat er vandaag te doen is op denieuwsbv.nl. Vandaag bijvoorbeeld een overzicht van de leukste nieuwjaarswensen... op de sociale media. Bijvoorbeeld die van Martin Mantel, die zegt: ik wens u een fijne maskering van de betekenisloosheid van ons bestaan door een arbitraire dagwisseling ceremoniële waarde toe te dichten. En in Engeland kijken opvallend veel mensen vandaag uit naar het derde seizoen van Sherlock. Heel veel mensen wensen elkaar daar online Happy New Year en Happy Sherlock Day. En terecht, want het is een werkelijk briljante serie. Een moderne bewerking van het Sherlock Holmes-verhaal. Vol met droge humor. Don't talk out loud. You lower the IQ of the whole street. Zoals dat bijvoorbeeld. Serie 2 eindigde een jaar geleden met een superspannende cliffhanger. Tien uur ook hier te zien op BBC One. De Britten kunnen alvast niet wachten dus. En wij zetten op onze site een selectie van de beste fragmenten tot nu toe. Dan loop je er vanzelf warm voor. En je hoort het net al in het nieuws, de nieuwjaarsduik was uh, een uur geleden een traditie die al ver teruggaat. Dit is bijvoorbeeld 1968. Op de middag van Nieuwjaarsdag was het druk in Zandvoort... maar dat kwam uit nieuwsgierigheid. Want als 50 mensen zich hartje winter gereed maken... voor een duik in de Noordzee... dan zijn er altijd kalkleumen genoeg die dat willen zien. En zo is het nog steeds. Een nieuwe traditie is het meisje natuurlijk... dat op 2 januari altijd op de voorpagina van de Telegraaf staat... met harde tepels. Altijd een lekker jong ding... Was je net aan het nieuwjaarsduiken. Wij vinden het heel leuk om voor Willemijn foto's van jongens onder de 30 in zwembroek te krijgen. En voor Felix van vrouwen boven de 50 in driedelig badpak. Die kun je dan twitteren naar het denieuwsbv. Als je het hebt over wij, dan heb je het vooral over jezelf, neem ik aan. Ja, dat is mijn privéaccount. Dit alles en meer te vinden op denieuwsbv.nl. Ook een overzicht bijvoorbeeld van de nieuwjaarsdag nieuwjaarsdagnummers. Groelof van de redactie is aangeschoven geweest. Hij wordt nu weggeschoven. Anna Jochems hier nog steeds in de studio. Alpine skier, skiester, skier. Hè. Daar houden we het op. Heb jij wel ja. zo'n nieuwsjaarsduik daarmee daar gedaan? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Advo advocaat Jan Vlug, Ik heb het vermoeden van niet, maar <laughs> nee. je weet het niet. Ik ben blij dat ik uitschaal. Nee, nee. nee. nee. <laughs> nee. Um, Anna, jij gaat naar Sochi. Um, ja. Op de Paralympics, dat lijkt me duidelijk, daar hebben we het over gehad. Jij komt voor Nederland in actie en er wordt bijzonder hoog opgegeven over jouw medaillekansen. Anna Jochemsen in het skiën, die zich enorm ontwikkeld heeft. Uh, skiet op één been in de staande klasse. En heeft in de afgelopen uh, cupwedstrijden laten zien dat ze medaillewaardig is. Wie is dit? Ja. André Katz, dat is de chef de mission van de Paralympische Spelen. Medaillewaardig waardig, zegt André Kats. Hoeveel ga je er naar binnen harten? Nou, nou ja, uh, ik ben blij dat André zo over denkt. Ik, ik, denk, uh, ik hoop uh, ook, uh, ik ga ervoor. En uh, ik denk waar hij op doelt is afgelopen... Uh, Twee, drie weken hebben we Europa Cups gehad en ik heb er één op slalom heb ik gewonnen. En dat was wel een resultaat, uh, wat mij vorig jaar uh, niet is gelukt, laat maar zeggen. Met, uh, nou ja, je bent af... in goede, goede vorm dus? Ja, het ge, uh, grote stap gemaakt afgelopen zomer, zou je, zou je kunnen zeggen. En uh, dat werkt zich uit in de Europa Cup. En uh, nou ja, toen ja. ik die won, uh, dan, dan kijk je wel een stapje verder. Ja, en eigenlijk... Doe jij mee aan de slalom? En ik, uh, nou ja, slalom is mijn favoriet dan. En ook uh, Reuzenslalom, Super G en Super -combi. Oké, okay, maar medaille kansen wil toch nog even... Tuurlijk ga je niet zeggen hoeveel en welke kleur, maar nee. meer dan één Re reken je op, stiekem? Uh, nou, ik, ik, reken, ik reken me nog niet rijk, zeker niet. Ik ben okay. ook internationaal niet een van de favorieten, maar uh, ik weet dat het kan. Ja. En uh, ik ga mijn kansen pakken, zeker. J jij, um, jij mist je rechteronderbenen, geloof uh, ik? Ja, nou ja, vanaf uh, boven mijn knie al wel. Vanaf boven je knie? Ja, ja. Oké, okay. en dat, ik heb even gegoogeld. Ik dacht, ik wil toch even weten hoe dat eruit ziet. Want je komt hier binnenlopen gewoon met een prothese, dus je ziet niks. Ja. Maar je skiet zonder prothese. Ja. Um, ik zat even naar wat plaatjes te kijken. Dat, ik, ja, het ziet er niet stabiel uit, laat ik het me maar zo uitdrukken. Het nee. ziet er heel knap uit. <laughs> ja, voor jou is het natuurlijk volstrekt normaal, maar hoe, hoe doe je dat met één been? Ja, dat... In principe is het niet moeilijker, denk ik, in elk geval. Het is gewoon, je balans is heel belangrijk. En uh, om mezelf te helpen in die balans heb ik uh, skikrukken, noemen we dat... Gewoon uh, in je arm hou je die krukken vast waar dan skietjes onder zitten. Maar uh, daadwerkelijk tijdens het skiën moet ik zorgen... dat ik die zoveel mogelijk van de sneeuw afhoud. Want die remmen alleen maar. En, uh, maar nou, precies, maar dat is wat ik bedoelde, dat het er uh, bijzonder knap uitziet. Um, hoe hou je je balans? Dankjewel, Troos. Zonder uh, Ja, trainen, trainen. Maar uh, je moet zorgen dat je zoveel mogelijk druk op die ene ski uh, kan krijgen. Daardoor krijg je hem goed uh, de bocht om. En... Uh, dat geeft je eigenlijk, als je, die, als je die goed op de kant hebt, de ski. het is een heel technisch verhaal. Ja, ja. Maar dan kan je daar heel veel stabiliteit uit halen. Ik krijg nog geen druk op twee van die skis. Maar jij, uh, <laughs> op één ski kan je genoeg druk uitoefenen. En blijf je ook nog in balans, uh, alle bonheur. Ja, uh, ja. wereldprestatie. Nee, dat <laughs> meen ik echt. Al. En het uh, moment dat je nog maar één been hebt, dan verzuurt het natuurlijk maar één been ook. Hè? Ja, dat, is, uh, dat blijft echt een punt waar je altijd op moet blijven trainen. En ook vooral in het begin. Het is gewoon enorm zwaar. Zou ik kunnen zeggen? Gewoon waarin je in twee benen. De druk die je normaal met twee benen opvangt, ja. doe ik op één. Is het dus het is zwaarder dan iemand die met twee benen schiet. Dat kan je wel stellen. Ja, nou ja. ja, zou ik wel zeggen. Ja. Zeker ook, uh, je kan ook niet afwisselen, laat maar zeggen. Dus je staat nee. altijd op dat één been. En op het moment dat ik op, een, uh, op pistes moet trainen en skiën, uh, waar alleen een sleeplift is, waar je dan ook nog eens op één been in staat. Dan uh, weet ik dat het een zware dag uh, kan worden, ja. Is nou uh, het parcours voor, voor jou anders dan voor een skier met twee benen? Uh, nou, we hebben in principe dezelfde regels. Weet je, er dus zitten uh, aan uh, hoe ze de poortjes steken. Daar zitten dezelfde regels aan vast. Ja, de regels wel, maar het parcours, is dat anders? Or worden de poortjes op een andere manier geplaatst? Nee, dat, daar zit altijd een minimale en maximale afstand tussen. En uh, ik, nou ja, licht. Ja, het, het, ik denk dat het echt wel vergelijkbaar is. Zeker. Ja. ja, en we hebben ook dezelfde pistes als uh, straks uh, de Olympische Spelen in Sochi. Um, ik las, dat vond ik wel grappig, je bent geboren in Swaziland. Uh, ja, ja. Ja, dan denk je niet meteen aan, dan kom je in het skiën terecht. Nee, maar uh, ja, ik ben er geboren, maar daar is het ook wel mee gezegd. Ik, uh, hm. ik was zes maanden toen ik naar Nederland kwam. En ik heb gewoon zoals de meeste Nederlanders uh, kennis gemaakt met wintersport... Uh, door op vakantie te gaan. Al heel jong al? Ja, ik was zeven voor het eerst. En Wanneer dacht je, dit hier moet ik meer meer werk van maken? Dit, dit moet ik serieus gaan doen. Ja, nou eigenlijk nog niet eens uh, heel lang geleden, Eigenlijk te laat zou ik wel uh, willen zeggen. Maar uh, want ik was de tweede keer dat ik ging skiën, was ik 15. Nou ja, dan moet je het ook weer opnieuw leren. En in mijn tien jaren uh, vond ik het uh, heel erg leuk. Nou, klink ik trouwens wel heel oud als ik dat zo zeg. Maar ja, dat je, was je bent. Wel, uh, twee, waar ben je ook weer 28? 28. <laughs> ik was uh, dat was van heel leuk. En ik, ik ging op zoek. Ik ging, ik ging altijd met vrienden en familie op vakantie. En ik ging op zoek naar iemand die mij nog beter kon leren skiën. Want ik ging heel hard, maar ik had totaal geen techniek. En via eigenlijk uh, Google kwam ik terecht bij een jongen. Die zat toen in het Nederlands team. Die skiede op één been. En mijn vraag uh, voor hem was van... Mag ik gewoon een keer bij je training kijken? Want ik ben benieuwd hoe jij dat doet. Ja. Dus hoe ik het eigenlijk moet doen. Gewoon puur omdat ik het leuk vond. En, en toen, uh, zo kwam ik eigenlijk in contact met het Nederlands team en zij hebben mij enthousiast gemaakt, ook echt. En toen ging het de, dus heel snel. Voor de wedstrijdsport en ze hebben me meegebracht naar het buitenland en uh, toen en, ging het heel snel, ja. En toen bleek je een talent en je maak je kans op medailles en dat natuurlijk allemaal op de Paralympics. Um, nou wordt er natuurlijk veel gezegd over uh, de Olympische Spelen en de hele OKT hebben we net gehad, Olympisch kwalificatietoernooi voor de schaatsers. Um, en door zoveel wordt er niet zo gepraat over de. Paralympische Spelen. Zit dat je dwars? Nou, nee, het zit me niet dwars. En ik, ik zie ook heel erg een ontwikkeling, zou ik kunnen zeggen. Want het, het, het wordt altijd gevraagd: hey, hoe zit het met de aandacht voor de Paralympische Spelen en moet dat meer? En natuurlijk zou het heel goed zijn. Uh, het is heel goed voor de sport als daar meer aandacht voor komt. En ik denk dat het ook echt een uh, mooie bijdrage aan de maatschappij is om uh, dat te laten zien. Wat we wat Nederlanders uh, doen en eigenlijk wereldwijd wat gebeurt. Dus, uh, maar dit is een ontwikkeling. Londen heeft al zoveel aandacht gekregen. Ja. Uh, Nee, en daar ben ik alleen maar blij mee. Want je kent vast wel dit fragment, Mart Smeets. Paralympics gebeuren geheel buiten ons zichtsveld. Dat is het grootste verschil. We vinden dat eng. We vinden mensen die een gebrek hebben eng. Daar willen we niet naar kijken. De wat je ook wil zeggen, maar het is niet zo. Nee. Ja. Wat, wat, wat denk je dan als je dit hoort? ja Het is een, het is een heel oud mind. En ik denk dat ook uh, deze mening een beetje ouderwets is. Uh, en, maar ik, ik ben blij dat hij het toen gezegd heeft. Want daar is heel veel reactie op gekomen. En ik denk ook dat hij niet de enige in Nederland is die dat zegt. Want jij zegt het is een groot veranderen, zeg jij. Ja, het is aandacht. echt onzin. Ik, denk dat hij, uh, ik ben benieuwd wat Marthe Smeets nu zou zeggen. Weet je wel? Uh, want uh, sinds Londen is er echt veel veranderd. En mensen op dat fragment ook, is ook heel veel reactie geweest. En uh, het is ook gewoon onzin dat je juist als, als je denkt dat mensen eng zijn... om ze niet te laten zien. Meneer Vlugge, zo, wat vindt u ervan? Onzin. Wat zou u zeggen? Uh, nou, het heeft mijn aandacht ook uh, nooit gehad. Maar dat komt ik ben geen onsportieve man, maar wel een a man. Oh, je kijkt altijd, voor ik, Ja, naar. ik werd altijd als laatste gekozen. Maar op u wist dat wel in één keer van het schans springen. Dat is toch wel meer een kwijt. Ja, gek genoeg wel. Nou, Ik kijk wel, uh, ik kijk wel uh, af en toe naar sport op de een of andere rare manier. Meestal met een kater op de bank op uh, 1 januari natuurlijk. <lacht> uh, en nu uh, zit u hier. En nu zit ik hier. <lacht> en, uh, nou, ik heb, u mag zo ruizen. Nee, maar in de aanloop naar, uh, naar vandaag hebben we natuurlijk even op de, op de site van, uh, van Anna gekeken. Ja, dat is gewoon echt uh, de, de diep indrukwekkend. Uh, dat is echt, uh, ja, de Paralympics, het, is ook, het komt niet voorbij. Hè. Als het uh, gewoon avond aan avond zou worden uitgezonden... Uh, denk ik dat er ook veel meer mensen naar zouden kijken. Blijf zitten, meneer Vrug en ook Anna Jochumse. De Nieuwsbv. Agenten die worden bestookt met zwaar vuurwerk. Brandweerlieden die worden bekogeld met stenen en glas tijdens het blussen van een brand. En die de hulp van de mobiele eenheid nodig hebben om die brand te kunnen blussen. Elke jaarwisseling is het weer raak. Rick Franks is van de Stichting Hulp voor Hulpverleners. Meneer Franks, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uw beeld van de afgelopen nacht? Uh, dat er toch op enkele plaatsen het flink aan de hand gelopen is. Is het erger dan voorgaande jaren, denkt u? Uh, nou, daar kan ik nu nog niks over zeggen, omdat uh, de cijfers zijn nog niet uh, al geheel bekend. Maar uh, je ziet wel uh, dat er een aantal incidenten zijn die ernstiger zijn dan vorig jaar. Heeft u gehoord van een ernstig incident bijvoorbeeld? Nou, ja, als je kijkt uh, in, uh, in Gelderland, waarbij uh, ook uh, een twintig mensen is aangehouden gisterochtend, ook uh, de honderd mensen die zijn uh, aangehouden bij uh, de brand uh, die in een auto ontstond en waarbij mensen hulpverleners moesten belemmeren. Dus dat zijn wel uh, grote incidenten. Ja, maar goed, het? daarvan hebben we het natuurlijk net ook wel over gehad... dat het allemaal nog zeer onduidelijk is uh, wat daar is uh, gebeurd. Uh, precies, um, we hebben het net met, uitgebreid met advocaat Jan Vlug over gehad. Um, maar bijvoorbeeld Rotterdam, daar, daar is, wordt echt gezegd... daar ging het er heftig aan toe, hè? Ja, als ik, als ik zo de media geloof en uh, hetgene wat ik zie op uh, social media... lijkt het soms als een oorlogsgebied. Wat vindt u ervan dat uh, mensen in functie hun werk niet kunnen uitdoen van functie? Gaat U gaat erover. Ja, ik vind het uh, bespottelijk en ook zeer laf... dat er mensen zijn in Nederland die uh, geweld gebruiken tegen hulpverleners. Maar ook vooral uh, het werk belemmeren van onze hulpverleners. Want volgens mij realiseren deze mensen niet... dat als je hulpverleners belemmerd in het uitoefenen van hun uh, beroep... dat dat ook uh, te paren gaat met de veiligheid. Stel je voor dat jouw vriend of vriendin daar op de grond ligt... en jouw vrienden die uh, belemmeren de hulpverleners... Daarvan kunnen hele ernstige situaties uh, ontstaan. Maar die campagne die u voert, die helpt dus niet, hè? Nou, de campagne helpt wel. In de zin van uh, agressie en geweld op de kaart zetten. Nou, in Nederland hoeven we geen campagne meer te voeren... over uh, dat er agressie en geweld gepleegd wordt tegen mensen met een veilig publieke taak. Dat was de doelstelling. Maar ik ben wel van mening dat we moeten gaan kijken naar een ander project... en geen campagnes meer moeten gaan voeren over agressie en geweld. Want dat is wel duidelijk. Wat bedoelt u met een ander project? Nou, euh, kijk naar zware straffen. is een goed initiatief. Maar dat is eigenlijk morstend naar de maaltijd. Want de klap of het incident is al gebeurd. En wij zijn van mening, en dat blijkt ook uit onderzoek... dat er meer moet gebeuren aan de voorkant. Dus aan de preventieve kant. En dat Nederland ook zegt, we weten dat er agressie en geweld is tegen hulpverleners. Maar we zouden ook meer educatieve scholing willen over het feit... wat doet een hulpverlener nou? Op school gewoon. Wat zegt u? Op scholen. Ja, op scholen onder andere. We zijn bezig met de KVB en betaalt voetbalclubs om te kijken of we iets kunnen realiseren omdat wij willen dat het maatschappelijk draagvlak bij de nieuwe generatie in Nederland... weer groter wordt over het vak als zijnde de hulpverlener. Meneer Vlug, uw reactie hierop? Ja, het lijkt mij, dat, dat laatste, dat lijkt mij volkomen zinloos. Ik ben zelf wel eens bij dat soort rellen geweest... en ik zie natuurlijk heel veel cliënten die zich aan dit soort gedrag schuldig maken. Maar dat zijn echt geen luidjes die door een paar lesjes op de basisschool... van dit gedrag af te brengen zijn. Dit zijn mensen die volledig doorgesnoven en doorgezopen... de stad in gaan op zoek naar rotzooi en narigheid. En dat ga je echt met zo'n projectje, gaat dat echt niet veranderen. Nee, nou dan zitten we in een hulpeloze situatie dan. Nou, je zit geen, kijk, op zich begrijp ik het wel dat je repressief op wilt treden. Dat je, dat je zegt van luister, we, we zeggen van tevoren: als dit gebeurt, dan, dan bossen we iedereen op. Prima. Maar je moet wel, wel na blijven denken. En dit is, kijk, dat is ook. Knokken op de kermis is ook van alle tijden. Dat zul je nooit helemaal in de hand hebben. Nee, Maar dat was vroeger niet tegen de politie en tegen de brandweer natuurlijk. Ook, net zo goed. Net ja? zo knokken met de politie is het leukste wat er is. Maar tegen de brandweer? Nee, tegen de brandweer, dat, dat kan toch echt niet, man. Dat, nee. bedoelt, dat moet toch iedereen wel begrijpen, dat dat gewoon echt niet kan. Meneer Franks, het is uh, handig als u een keer gaat praten hier... met uh, meneer Vlug bijvoorbeeld van de stichting. Ja, Stik. ik vind niet knokken met de politie het leukste wat er is... maar een nee, bepaalde toegroep, een bepaalde toegroep. Ja. Ja. <laughs> Rick Franks van de Stichting Hulp voor Hulpverleners. Mag ik u danken? Ja hoor. Ken jij Sherry-Anne? Uit The Voice of uit... Volgens mij uit The Voice komt ze. Hey Mr. Noido... The issue's now at hand His story repeats itself Consummate the way it ends He set his goals to a all The planets and the stars Sangly intention Leave an evil scar You may stop Dictating how we live, I wonder if he even knows what. Komt inderdaad uit The Voice. Ze heeft daarvoor trouwens ook nog auditie gedaan bij popstars. Maar toen uh, kon ze doorgaan in The Voice of toen dacht ze, nou, dat is misschien toch een iets uh, belangrijker programma. Sherry-Anne, Mr. Know-it-all. Iedere dag duiken we in de Nieuws BV in de wereld van wetenschap, cultuur en sport. Film en entertainment. En daarom zitten hier wetenschapsjournalist Sanne Deurlo, muziekredacteur Botte Jellema en filmjournalist Matthijs Klein. En later in de week horen we oudschaatser Erben Wennemars... of misschien volgende week... en de oprichter van de Post Online, Mark Koster. Maar die zijn even vrij vandaag. Botte Jellema. Ja, jij ja, struint voor ons uh, het komende jaar allerlei concerten en uh, theaterpremières af. Ja. En jij zegt, 2014 wordt in ieder geval wat betreft theaterpremières... een heel goed jaar beter dan 2013. Ja, en dat ligt misschien vooral aan het laatste. En dat heeft weer te maken met dat er eigenlijk een gek gat is geweest... van een jaar of twee tussen uh, 2010, oktober 2010, toen Rutte 1 aantrad en aangekondigd werd dat er bezuinigd zou gaan worden... op theaters en theatergezelschappen. En uh, september 2012, toen het besluit is genomen over de subsidies... en toen wisten de gezelschappen pas waar ze aan toe waren. En dat betekent dat, er, dat we afgelopen periode een tijd hebben gehad... waarin er heel weinig in première is gegaan. Ze wisten niet waar ze aan toe waren. Ze wisten ja. zelfs niet of ze nog zouden bestaan. Dus ze hebben uh, vrij conservatief geprogrammeerd. En uh, dat betekende bijvoorbeeld dat de grootste gezelschap van Nederland... Dat is de toneelgroep Amsterdam, afgelopen half jaar één première heeft gehad. En dat is voor hen wel echt heel erg uh, uitzonderlijk. Eén grote, dat was Lange Dagreis naar de Nacht. In het komende jaar... Dan zie ik nu al dat de premières aangekondigd worden. Mm. Ze weten nu weer een beetje waar ze aan toe zijn. Ze lopen met de productie natuurlijk altijd ver vooruit. Op dus hoeveel op... hebben ze er nu al aangekondigd? Ja, nou, het is lastig te tellen. Want welke tel je mee, de kleinere, produ de kleinere producties... Oké, okay, maar meer maken. dan één? In ieder nou, geval. in ieder geval veel meer dan, dan in het afgelopen half jaar. Ja. Er was, ja. En op welke productie kijk jij het meest uit, Botty? Ja, ik denk, laat ik eens eventjes een bijzondere noemen. Dat is namelijk de productie Anne. Dat is de, de, het toneelstuk wat over Anne Frank zal worden gespeeld. Ja. Dat gebeurt vanaf april. Uh, en dat vind ik heel bijzonder, omdat daar het artistieke team achter zit... dat ook achter de musical Soldaat van Oranje zit. Anna wordt geen musical. Dat wordt een modernisering van een toneelstuk uit 1956. Maar mm. er is een heel nieuw theater gebouwd in Amsterdam... waar dat uh, allemaal gaat plaatsvinden. Megaproductie is het. Ja, nou ja, één bijzonder ding kun je erover zeggen... dat is het Nationale Toneel heeft zich graag gecommitteerd. Dat zijn de toneelmakers uit Den Haag. Daar zit artistiek leider Teu Boermans. Die zat ook achter Soldaat van Oranje... Uh, en die heeft een vaste uh, decorbouwer. En als er nou iets bekend is van Soldaat van Oranje... dan is het wel de ja. decor daar. Uh, dus ja, ik, ik ben heel benieuwd wat ze gaan uitvreten bij, uh, bij Anne. In, uh, in, in 2008 ging in Spanje een soort gelijke megaproductie... over Anne Frank in première. Namelijk wel een musical. Anne Frank, Un Canto de la Vida. Gesteund uh, door stichting het Anne Frank Huis. Dat dan weer wel. Een partido daaruit. En no tenga sitio la maldad. Que no haya we guerra, y estaremos juntos. Ja, en dat klinkt mooi, maar er was toen heel veel kritiek op, begrijp ik. Ja, nou ja, dat... Een neef van Anne Frank, die was woedend, hè? Ja, nou, dat snap ik ook wel, want als je zegt Anne Frank, de musical... dan weet ik ook niet zo heel erg goed wat er gebeurt. Dat uh, lijkt me toch ook niet zo heel erg slim. Ik, ik moet zeggen dat ik ook even niet wist wat dit dan moest worden. He, de mensen van Soldaat uh, van Oranje, ook een stuk wat uh, Tweede Wereldoorlog als thema heeft. Dat uh, is een musical. W wat gaan ze hier dan doen? Maar ja, ja nergens... Lijkt het erop dat er gezongen gaat worden in deze productie? Dus ja, ik, ik, ik heb het wordt een toneelstuk, in. een theaterstuk. Ja, ik ben heel benieuwd. geen muziek. De wetenschap. Sanne Deurlo, hoofddirecteur van de wetenschapssite kennislink.nl. Jij schuift dan nog volgende week iedere dinsdag aan. Waar ga jij op letten in 2014? Nou, ik ga naar alle wetenschappen kijken. Want uh, er gebeurt ontzettend veel in de natuurkunde en aardwetenschap en hersenwetenschap. Maar ook in maatschappijwetenschap en taalwetenschappen. Maar ik wil me vooral uh, kijken naar wat het betekent voor ons als mensen. Want dat is vaak wat heel interessant is bij wetenschap. En dat betekent dat ik ook bijvoorbeeld heel veel ga letten op uh, gezondheidszorg. Een aantal dingen, er gebeurt zoveel... maar er worden, uh, zijn wetenschappers bezig met het groeien van organen... van hart en meniscus, uh, uh, die we dan opnieuw kunnen maken. We, we weten steeds meer hoe darmbacteriën allerlei invloed hebben... op onze gezondheid, op uh, obesitas en al dat soort zaken. En ook op kankergebied gebeurt er uh, heel veel. En dat wou, daar wou ik het vandaag even over hebben, omdat uh, het befaamde... Uh, tijdschrift uh, Science, wetenschaps. Uh, die roept elk jaar. Uh, één um, ding uit als de doorbraak van het jaar. En ja. dit keer was dat. Uh, immuuntherapie voor uh, kanker. En dat is bijzonder omdat het. Uh, niet gaat over het aanvallen van de kanker of de tumor, waar veel therapieën over gaan, maar over het versterken van het eigen immuunsysteem. En ze zijn zelf wel heel voorzichtig, want het is, uh, uh, hoe heet het, het is nog heel. Uh, wat, er zijn nu klinische testen waar patiënten echt heel veel baat bij hebben, maar het is, werkt niet bij iedereen, zoals je altijd hoort. Ja. Maar er werd, en, er werd gezegd: hè, van nou, misschien is over twintig jaar is kanker een chronische ziekte. Ja, nee, juist in Nederland, uh, hoe heet het? Het uh, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, uh, die, zijn, die, die zijn daar heel optimistisch over. En uh, waar, die kunnen het in zekere zin heel goed weten. Wat, waar dat vooral ook voor een heel groot deel over gaat, is dat we steeds beter snappen dat uh, we medicijnen niet heel erg random moeten toedienen. Maar dat je echt eerst moet kijken naar de patiënt en zelfs naar mm -hmm. de DNA van de tumor zelf. En dan kijken wat het beste helpt. Ja. En zij zijn bezig met het maken van een databank waar je al die DNA. ...fragmenten in kan ziet en zodat je steeds beter weet... ...hoe je patiënten moet behandelen. Dus daarvan gaan we echt nog wel wat horen in 2014 op dat Ik, gebied? Op, op, op dat, er gebeurt zoveel op kankeronderzoek... Ja. ...daar gaan we zeker wat van horen en het is belangrijk. En zeker ook van jou hier aan tafel. Tot slot, Matthijs Klein, jij presenteert het programma Veronica Film. Jij ja. komt uh, iedere donderdag vertellen... ...welke nieuwste films en series we vooral moeten gaan zien... Even een voorspelling voor 2014. Jij zegt, nou, ik denk dat Hollywood een beetje op safe gaat spelen. Er komen heel dat? veel sequels, vervolgfilms. Nou, ik bel altijd even met... Okay. Uh... Thijs, elk weekend. En dat vertelde hij me ochtend. laatst. Ja. Ja. Nee, ja, het is, het is crisis. En dat is het ook in, in Hollywood. Dus er wordt enorm op 7 gespeeld. Ze hebben, uh, er is een berekening en die luidt... Uh, als je een vervolg maakt op een succesvolle film... dan hou je gegarandeerd 70% van de opbrengst van dat volgende deel op. Dus stel, jouw succesfilm uh, heeft 100 miljoen opgebracht... je denkt, nou, ik heb al zin in nog een keer 70 miljoen. Dan uh, maak je gewoon deel 2. En dan met een beetje geluk ga je zelfs nog meer uh, binnenhalen. Uh, dat is natuurlijk veel minder riskant dan een nieuwe titel... want elke film zou zou je kunnen zien als een, een nieuw bedrijfje wat je opstart. Dus ja. kun je beter voortbeduren op een succesvol bedrijf. Dus wij gaan dit jaar gaan we krijgen: ik noem even wat, Captain America 2, 300, 2 Hunger Games, 3 Expendables, 3 Spider-Man, 2 Plant of the Apes 2, Transformers 4, Paranormal Activity 5, X-Men 6, volg je het nog, Felix? En yeah. The <laughs> Fast and the Furious deel 7. Maar, heel bijzonder, na 20 jaar komt er ook vervolg op Dumb and Dummer, de succesfilm met Jim Carrey, Dumb and Dammer 2. En we, we you weten nog wel, dit klonk zo. je go straight ahead and <clears throat> you make the left over the bridge. That's a lovely accent you have. New Jersey? Austria. Austria? <laughs> Well then, good <laughs> day, mate. <lacht> Let's put another shrempel on bal Balbee. Nou Matthijs, erg origineel is het allemaal niet. Loopt het publiek daar nog warm voor, denk je? Uh, ja, het publiek loopt er warm voor. Want ja, als jij voor een bioscoop staat en je denkt... Uh, ik heb geen idee waar ik naartoe moet. Hé, hey, maar daar heb ik wel eens van gehoord. Bijvoorbeeld omdat je deel 1 hebt gezien. Dan kopen mensen uh, makkelijker een kaartje. Dam Dumb Dammer was natuurlijk een enorme hit. Die heeft maar 16 miljoen dollar gekost destijds. En bracht er 250 miljoen dollar op dus. Maar er zit 20 jaar tussen. Er tussen? zit 20 jaar tussen, ja. Er zijn dus toch, toch weinig middel... mensen die denken dan nog... Oh, dat weet ik nog nou, wel. Iedereen heeft hem wel op tv gezien ik of heb op hem video gepand. Oh, dat ligt allemaal echt aan jou. Oh. En nu komt er dus een... Jan ander, ander, ander, anderhalve minuut ooit gekeken en toen snelweg. en dammer. Nee. Ja, vreselijk. Ik weet geen eens waar het over gaat. Oh, het is echt vreselijk. Het gaat maar om... die hele Jim Carrey, ik kan er niet naar kijken. Jim Carrey speelt een enorm domme gast. en die maakt alleen maar domme grappen met zijn domme vriend. En uh, nou is Jim Carrey, dat was eigenlijk zijn grootste hit. En, uh, eigenlijk al tien jaar hebben we niet zoveel meer van hem gehoord. Niks opzienbarends, behalve Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Dus hij moet ook gewoon gedacht hebben... geef mij dat geld en we doen even een deel twee. Nou, wetenschapsjournalist Sanne Deurlo... muziekredacteur Botte Jellema en filmjournalist Matthijs Klein. Wij horen jullie op gezette tijden hier in de Nieuws BV. Mag ik een woord van dank richten aan Jan Vlug, advocaat... die zich bezig gaat houden met supersnelrecht. Hoeveel zaken verwacht u onder uw beheer de komende dagen? Oh, we hebben goede hoop. Is dat kassa? <laughs> <laughs> hoe meer, hoe beter. <laughs> en Anna Jochemsen zij gaat naar Sochi. En ze begint nu aan de voorpret daarvan. Veel oefenen, veel trainen natuurlijk. En hoeveel medailles? Twee. Twee. Nou, bij deze. Uh, zometeen Radio 1 vandaag met Suzanne Bosman en haar mannen... Jan Mon en Bas van Werven. De Nieuws BV vind je ook op Facebook en op onze site. nieuwsbv.nl. Radio 1. Mensen, een liefdevol en prachtig 2014. Het nieuws van alle kanten.